Waarom Barney een witte vacht kreeg Barney was een kleine hermelijn die in Schotland woonde. Het was zomer en hij had een mooie bruine vacht. Toen werd het winter en het werd iedere dag een beetje kouder. Barney maakte zich zorgen, want alle andere dieren hadden al een plaatsje gevonden waar ze de winter konden doorbrengen. Alleen hij nog niet. De das had met zijn sterke poten in het bos een diep hol gegraven. En de eekhoorn had een voorraad noten verzameld en was aan zijn winterslaap begonnen in zijn huisje hoog in een boom. En de egel sliep onder een dik bed van herfstbladeren die hem heel warm hielden. Wat moet ik doen, zegt de Barney. Ik zal toch ergens de winter moeten doorbrengen. Het begon te sneeuwen. En toen Barney de sneeuw van zijn vacht schudde, zag hij dat zijn bruine haren wit begonnen te worden. Dat komt omdat ik me zorgen maak, dacht hij. Misschien kan de otter me wel helpen. Barney liep naar het meer waar de otter tussen de wortels van een boom woonde. "Otter!" riep Barney. "Word alsjeblieft wakker." "Wat is er aan de hand?" vroeg de otter met een slaperige stem. Ik heb nog geen plekje gevonden waar ik mijn winterslaap kan houden. Ik maak me ernstige zorgen, zo ernstig zelfs, dat mijn vacht wit begint te worden. Kun jij mij helpen? Nee, zei de otter, en hier is ook geen plaats voor je. Daarna liep Barney naar de bladeren waar de egel onder lag te slapen. Maar de egel snurkte zo hard dat Barney hem niet eens wakker durfde te maken liep naar de boom waar de eekhoorn woonde. Eekhoorn, wakker worden, riep hij, je moet me helpen. Is het lente? vroeg de eekhoorn slaperig. Nee, antwoordde Barney, maar ik zoek een plekje waar ik de winter kan doorbrengen... ...en ik ben zo ongerust dat ik niets zal vinden, dat mijn vacht wit begint te worden. Hmm, nou ja, uh, ik moet eerst wat noten eten... Waar heb ik ze ook alweer verstopt, zei de eekhoorn. Ik heb gezien dat je ze onder de dennenboom hebt gelegd, zei Barney. Dank je wel, zei de eekhoorn en hij begon door de dikke laag sneeuw naar de dennenboom te lopen. Ik heb er geen idee van hoe ik je zou kunnen helpen, zei hij tegen Barney die met hem meeliep. In mijn boom is geen plaats en nu ga ik weer slapen want ik vind het hier buiten veel te koud. Barney liep bedroefd verder. Opeens kwamen er twee kleine wilde paarden op hem afrennen. Kijk uit waar je loopt, schreeuwde Barney. De paardjes stonden meteen stil. O, oh, ik zie het al, zei een van hen. Het is een kleine witte hermelijn. Die kun je in de sneeuw bijna niet zien, omdat zijn vacht in de winter wit wordt. Krijgen alle hermelijnen dan een witte vacht in de winter? vroeg Barney verbaasd. Ja, natuurlijk, zei het andere paardje. Dan kunnen de jagers hen niet zien. O, oh, wat ben ik daar blij om, zei Barney. Ik dacht dat mijn vacht wit begon te worden, omdat ik me zorgen maak. Want weet je, ik heb nog steeds geen plekje gevonden om de winter door te brengen. De paardjes hinnikten van plezier. Jouw witte wintervacht is een geschenk, kleine Hermelijn. Een geschenk van moeder natuur. ...zeiden ze. Ons geeft ze in de winter een dikkere vacht... ...en jij hoeft net als wij... ...geen winterslaap te houden. Maar dat is geweldig... ...zei Barney. Ik ben blij dat ik jullie heb ontmoet. En weet je dat jagers... ...jouw witte vacht heel mooi vinden... ...zeiden de paardjes. Veel mensen willen graag... ...een jas van Hermelijn hebben... ...en daar betalen ze dan een heleboel geld voor. Dus... Eigenlijk ben ik een heel bijzonder dier, lachte Barney. Ja, dat ben je, zeiden de paardjes. Ga maar met ons mee. Wij weten een plek waar nog meer hermelijnen wonen. Barney was dolgelukkig en rende achter zijn twee nieuwe vrienden aan.